9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een grote stalbrand in bize in Brabant... zijn 3000 varkens ingesloten door het vuur. De drie stallen waarin de dieren zitten... worden door de brandweer als verloren beschouwd. Eerder leek het er nog op dat duizend biggen het niet zouden overleven... maar dat aantal is gestegen... omdat de brandweer het vuur niet onder controle heeft gekregen. Door mist en motregen is er ook veel rook overlast. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de stalbrand kon ontstaan is nog niet duidelijk. De vakbonden zijn boos over het besluit van het kabinet om de pensioenplannen eenzijdig door te gaan voeren. FNV, CNV en VCP stellen dat minister Comees van Sociale Zaken niet genoeg oog heeft voor de dreigende daling van pensioenen van miljoenen mensen. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland... zijn wel te spreken over de pensioenplannen. Ze zijn onder meer blij dat Koolmees aan de slag wil gaan... met de invoering van de persoonlijke pensioenpotjes. De vakbonden zijn er juist falikant tegen. Volgens de bonden leidt het tot pech- en geluksgeneraties... en zouden de totale pensioenopbrengsten ruim 8% lager uitvallen. Veel containers die overboord sloegen van het megaschip MSC Zoe zijn kapot gegaan. Op sonarbeelden van de Eemschul en de Vaargul boven Ter Schelling is te zien... dat er veel losse objecten op de zeebodem liggen. Het gaat om stukken container, auto-onderdelen, schoenen en ander afval. Blijkt uit onderzoek van twee bergingsschepen... die nu al twee weken bezig zijn met opruimen. De MSC Zoe verloor begin vorige maand bijna 300 containers in zee... boven de Waddeneilanden. Een deel van de vracht spoelde aan op de Wadden. De eerste Lotto jackpot van het jaar gaat terug in de prijzenpot. De prijs van 2,9 miljoen viel op een lot dat was verkocht in Noord-Brabant... maar dat lot bleek geannuleerd. Daardoor kan het niet worden uitgekeerd. Het winnende lot was al uitgeprint toen de klant besloot om het toch niet te kopen. En bij het annuleren van het lot is vervolgens iets verkeerd gegaan. En daardoor kon er toch een prijs vallen op het geannuleerde nummer. Het weer buien met kans op sneeuw, vooral in het oosten van het land. En de kans op, de kans op gladheid is groot. De temperatuur loopt uit... Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu. Zie het. in Zeg. Een lekkere opener. lekkere opener. Eén avond. See it is weer achter de prezant als hier hey zelf. Jake Derde Co aflevering. 25, 25e jaargang. Ja, ja, ja, ja. See it op jouw CVM Zandvoort. Zandvoorts grootste dansvloer. Hij is weer geopend. En ja, we openen hem niet zomaar een plaat, hè? M22. Met white lies. Ja. Wel simpel, maar oh, zo lekker. verveelt nooit. Ik, ik vind dat beginnetje zo lekker, hè. Echt, als je, als je er gewoon dit hoort, dan zeg je van, oh. Nog een keer? Nou, vooruit. Eén keertje dan. En nou is genoeg. Haha. <laughs> Ja, we zijn er weer helemaal klaar voor. Fris, fruitig en met een uh, nodige portie uh, nieuwe platen vanavond, dat uh, Ja, Dennis. zeker. Jezus, die, die mailbox uh, die ja, stond op ontploffen. Een... Uh, ja, ik had vorige week een beetje weinig uh, tijd, dus deze week extra nieuwe platen. Even ingehaald. Even, even uh, hard gaan lopen, maar niet te snel nou, want het kan glad zijn, hè? Ja, ja, nou, ja. Daarom ja. rustig aan, wees je rechtervoet op het uh, gaspedaal als je in de, de auto luistert. Ja, zie het! Twee uur lang. Wat hebben we vanavond allemaal in de show? Uh... Ja, heel veel nieuwtjes weer. Ja, je hebt je best weer gedaan uh... ja, in uh, DJ-land. Ik ben benieuwd uh, vanavond. Heel... Natuurlijk, tweede uur ben jij er ook weer uh, ja, een uur zeker. lang in de mix. See it sessions. Oh. Ja, je liet net al een plaat horen. Ik ga er niet te veel over zeggen. Die hoor je vanzelf wel voorbij komen. Het is een uh, bootleg sample, weet ik veel wat. Een uh, ja. uh, mix in een mix eigenlijk. Uh. Ja, ja. Zo ja, een beetje, het best beetje van alles wat. Nou ja, als je hem hoort dan zeg je van, oh is dat. Oh, die. Ja, lekker hoor. Natuurlijk de charts, uh, gewoon een vast onderdeel van de show. Uh. Dus we gaan eventjes uh, kijken van, uh, what's hot, what's not. Nou ja, als je naar nou ziet luisteren, dan weet je dat gewoon vanzelf. Ik, uh, ik zeg ook al, ik heb eigenlijk uh, niks meer uh, te melden, Dennis. Heb jij nog een uh, lekkere plaat uh, meegenomen? Ik heb uh, Mr. Belt and Weasel, The oh, Rhythm. Die, die zijn lekker, voor, uh, lekker bezig. Vorige week draaiden we natuurlijk in jouw uh, See It Sessions. Ja. Zullen we nou gewoon uh, lekker het eerste uur doen? Ja, zeker. Op veler verzoek, Mr. Belt and Wessel met The Rhythm. Hij is uh, al uit of hij is nog niet uit op uh, spin-in? Uh, sp hij is maandag uitgekomen. Maandag uitgekomen. Kijk, hadden we toch vorige week weer die première te pakken. Ja, tuurlijk, ah. tuurlijk. Dit is hier twee uur lang. De heetste dance hits, De meeste ongein En af en toe ook een serieuze noot. Met nu, Mr. Belt and Wessel The Rhythm. you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 Ik word hier zo vrolijk van, Dennis. No uh, Nicola no Succi no met no Wauw. Hij is uh, nog niet officieel uit. Uh, vorige week in première gegaan hier no bij je. No ja, ik vond hem heel no lekker. No ik, ik vind het zo mooi, Dat uh, ja, van mijn vrienden in Italië. Dus ja, de sun is shining, zullen we maar eventjes zeggen. Ja. En ervoor uh, Little Violet en Robert Edwards met uh, Charleston Boogie. In de Soleo uh, remix. Klinkt een beetje als een ijsje. Zet er een R ja, en je. Zo lekker ijsje. So Solero. Ja, zeg dan ook even Magnum, Cornetto, want anders krijg je weer uh, gezeur met reclame. Uh, ja. ja, joh. Hey, maar uh, als we het toch over reclame hebben... wil je nog even uh, reclame maken voor je vriend uh, Chesto? Ja. Want geniet... uh, dat gaat niet helemaal lekker, hè? Nee, er zijn heel veel mensen niet eens met zijn optreden. Ja, voor de mensen die onder een steen hebben gelegen afgelopen week... of gewoon uh, heel hard aan het werk zijn geweest. Chesto die uh, geniet van een omstreden Saoedische show... Chesso heeft zich niets aangetrokken van alle kritiek op zijn concert in Saoedi-Arabië. De Nederlandse DJ trad donderdagavond gewoon op en kwam ook heel uit van het podium. Want een oproep van de islamitische staat tot een aanslag kreeg gelukkig geen gehoor. Chesso uh, die ligt al de hele week dus onder vuur uh, vanwege zijn show... omdat hij zich volgens critici zou lenen voor propaganda van de Saoedische overheid. Chesso hield wijselijk zijn mond, maar kon het niet laten om enkele beelden van concert te delen via Instagram daar uh, is te zien dat hij het prima naar zijn zin heeft. Net als het publiek van duizenden mensen. Ja, ik denk dat hij gewoon alleen maar denkt aan zijn bankrekening op ah, dit moment. hij uh, gaat zich En niet. bij elke biete, dan hoort hij weer uh, kaching en oliedonnen. Ja, ah, die, die Amnesty International die zit gewoon weer, weer problemen op te zoeken... over opgesloten vrouwen en weet ik veel wat. Weet ze, hebben, ze hebben een punt. Ze hebben een punt. Maar ja, uh, het is gewoon zijn werk. Klaar. Tuurlijk. Maar ja, je, kijk, als je eenmaal... Francesco's allure bent, dan zal hij toch ook bepaalde dingen wel en niet kunnen doen. Ja, maar goed... En het ruimt natuurlijk niet, als jij voor bepaalde stichtingen aan het werk bent... ...en dat jij dan in één keer hier zo eigenlijk iets voor het geld gaat doen, hè? Ja. Eén moment zeg je van, ja, ik vind het slecht. En dan is het, oh ja, maar ik krijg weer een paar nullen op mijn bankrekening. Ik ga weer even knallen daar. Ja, dat ruimt niet. Wie er naast Chesto ook op trad, was niemand minder dan Mariah Carey. Ik weet niet of ze de kerstplaat heeft gedaan. Ja, ik weet het niet. Dat had zo maar gekund, hè? Ja, ook in de Verenigde Staten werd ook op haar grote druk uitgeoefend... om niet naar Saudi-Arabië op te treden. Maar zij bleek ook hier niet gevoelig voor de kritiek. Dus uh, hebben we ook al een selfie uh, gezien met die twee? Of uh, dat niet? Nee. Ja, alleen uh, Van hem alleen, dat hij uh, ja, tijdens zijn optreden... Uh, dat hij gewoon uh, gezellig uh, bezig was. Ja. Nou ja, heftig nieuws hoor. Zo, uh, ja, toch uh, als je een beetje wordt bedreigd uh, ja. met de aanslag, uh, daar zit je niet op te wachten. Nee, zeker niet. Hey, over uh, heftig, ik denk dat we dan gelijk maar het nieuwtje over Tunderdome erbij pakken. Ja. Want ja, Tunderdome komt gewoon weer terug. Dus uh, je kunt je eermerkjes uh, weer pakken. Je kunt uh, toch weer ja, eventjes, je... uh, no ja, bij jou is het uh, niet nodig eventjes je haar kort te scheren. Want het is al helemaal uh, gemillimeterd. Ja, ja, ja. Maar uh, Tunnedoom is uh, dus terug in de jaarbus in Utrecht op 26 oktober 2019. Ze te keren terug uh, in Utrecht. Ja, in 2017 maakte het legendarische hardcore concept een comeback na vijf jaar afwezig te zijn. Ja, het evenement was in, al in de pre-registratie vrijwel direct uitverkocht en verwelkomde meer dan 40.000 gabbers uit 54 landen. Ja, Thunderdome groeide vanaf het begin van de jaren negentig uit tot een absoluut cultmerk. En ja, wie aan hardcore denkt, denkt ook aan Thunderdome. Ja, deze editie is een ode aan de gabber. Zij maakte Thunderdome legendarisch in de al die jaren. Ja, samen zijn we hardcore. Hardcore is al bijna 30 jaar een van de sterke, sterke jongere muziekculturen van Nederland. En inmiddels ver buiten de landsgrenzen. Ja, door de buitenwereld uh, verafschuwd en vereerd. De subcultuur kent in de drie decennia vele vormen en subgenres. Ja, het zijn van classics tot industrial, uh, frenchcore tot uptempo en terror tot early. Alle denkbare stromingen krijgen een podium. Ik denk niet dat ik alles uh, zou kunnen herkennen wat uh, wat, wat is. <laughs> ik moet zeggen, vroeger vond ik het wel leuk, uh, dat Thunderdome. En af en toe een platen, dat ik denk van ja. Gaaf. Maar ik was toch meer uh, van de Charlie Lloyd noise uh, en uh, DJ Met... Paul Elsak, uh, de, de, de toch wat vrolijkere... Uh, Naka ja, de... Nakatomi. Nou, dat is dan weer misschien een beetje te soft. Ook wel grappig natuurlijk, als je ja, die gewoon, weer zo uh, ziet. Uh, ja, nee, gewoon mental tio. Ja, nee, maar als je zo'n mental tio, die heeft ook wel uh, beukers van plaat, hoor. De, maar toch altijd net eventjes die vrolijke toon erin. Paul Elsak daarentegen, dat is oldschool. Uh, ja, old school. Dat is nog net niet de vader van de hardcore. Ja. Dus ja. Maar die kaarten die gaan dus als een speer. En dat terwijl de line-up pas binnenkort bekend wordt gemaakt. Ja, die is nog niet bekend. Zeker. De gelukkige die op dit moment als eerste een ticket kunnen bewachtigen... zijn de diehards. Zij kunnen tot 6 februari een persoonlijke code verzilveren. En daarna zijn de fans met een geregistreerde... tunderdoom-tatoeage aan de beurt op 27 februari. Dus Dennis... Je hebt hem niet voor niks laten zetten. Nee, nee, nee. Zeker niet. Op 27 maart start de Early Raver pre-registratie. Ja, jezelf registreren voor een ticket kan een maand lang. En tot en met 24 april. Bij de afgelopen editie waren alle tickets uitverkocht in de pre-registratieverkoop. Dus uh, geen uh, registratie... Uh, dat is geen issue, hè? Je moet gewoon registreren. Ja, ja. Of gewoon een tattoo laten zetten. Telt het ook nog als je hem nu uh, nog laat zetten? Geen... Ik... <laughs> ja is toch wel grappig hoor, de wizard. Uh... Ja, ja, ja. Zeker. Oh, nou, ik ben benieuwd uh, wat, wat ze allemaal gaan, uh, gaan doen. Uh... Ja. En uh, ja, wat kosten die kaarten? Ik zou het me god niet weten, want uh, dat, dat is nog nergens te vinden. Dus, nee, de, uh... de officiële pre-sale begint op 27 maart pas. Ja, tuurlijk. Maar ja, dan had je toch wel kunnen zeggen van nou, dit gaat kosten of uh, moeten ze nog even kijken van nou, er zijn zoveel mensen die het willen. We gaan daar de we prijs gaan op nog, we aanpassen. We gaan nog even in onze handen vrij. Ja, daarom. Uh, tientje duurder. <laughs> ja. Tot zo weer dit uh, blokje met nieuwtjes. We hebben nog wat lekkers voor je klaarstaan. Ja, als ik naar buiten kijk, word ik niet echt vrolijk. Hè? Dat, uh, dat grauwe, grijze weer. Nee. Misschien dat uh, in plaats van Bob Marley er uh, wat uh, kan, aan kan doen. Uh, en Frank en Frank met One World. En Bob Marley, The Sun Is Shining. Nou, hier op jouw radio zeker, hoor. Jouw vriendjes van de radio. Het zonnetje in jouw huiskamer. Of waar je ook bent. Misschien... We zitten wel door de televisiespeakers heen. Ja. Ja, want we zijn tegenwoordig ook op Zingo. Zingo Kanaal 40. Internationaal. Het houdt niet op. Dit is it. Met nu Bob Marley. Sun is shining. The weather is sweet here. Nou, het is fucking koud. Make you wanna move. Even die handen warmen. Feet now. Ja, doe dat maar hoor. Het is onder nul. die Benny Royal en Shermanology. Uh, nou, uh, de, Ja, dat zijn, dat zijn toch wel uh, de heren die een feestje kunnen maken met uh, I Can Take. Ja. En daarvoor natuurlijk Jude en Frank. Uh, en Bob Marley. The sun is shining. Nou ja, ja waar, waar, je ziet, die die, waar, die, waar die zon vandaan komt, uh, ik weet het niet. Achter de wolken. Dat wou ik net zeggen. Maar ja, ik moet zeggen, ik vind dit toch wel eventjes een beetje power. Ik ga eventjes kijken, want ik ga eventjes wat anders doen als wat ik anders doe. Eens kijken of jij dit ook kan waarderen. En dan moeten moet even de knoppen allemaal goed meewerken. Westley, Wellesley Arms. Legendary. Vind je dat wat, Dennis? Of zeg je nou van, nou, dat is, vind ik helemaal niks. Well, Wellesley uh, Arms. Dit. Nee, nee, nee. Dit is gewoon de achtergrondmuziek. Ik zeg ah. gewoon de naam Wellesley Arms. Ja, ja je bent een uh, wandelende muziek uh, encyclopedie. Ja. Vind je het wat? Wellesley Arms. Ja, ken je het niet, Legendary? Nee. Nou, misschien hoor zo uh, zometeen... Even een momentje van rust. Oké. Dat is wel een momentje van rust dan, maar niet. It. Wellesley Arms, Legendary, hier in de Remix. Dit is hier. It! Met we zometeen meer nieuwtjes... en natuurlijk de Charge. To, weapon, ...to fight this world of ...no in to the same question... How many times will you learn the same lesson? Dennis, dit, dit. Ja, moet, ik wel, moet ik wel. Moet ik de schuif open gooien. Anders je zeg, zeg je zo weinig. Ah. Het is even heel wat anders, hè? Ik uh, vind het, het, ik... het origineel is uh, gewoon uh, toch eventjes gewoon wat rustiger, wat steviger. En dit is eventjes boem knallen. Ja, ik vind hem wel vet, hoor. Nou, eh, toch blij dat je ook af en toe uh, mijn smaak kan waarderen. Oh ja, maar ik hou best wel van uh, goeie, een brede show Goeie je trap, hoor. Ja, ja. ja. Ik vind het altijd moeilijk om in een vakje te plaatsen, ja. dit soort plaatsen. Want ik heb bijvoorbeeld ook een, een, een plaat van Skrillex gehoord. Dan denk je meteen aan dubstep, maar het is nou wat lichter geworden. En die heeft toen een soundtrack gemaakt van Kingdom Hearts 3. Dat is een spel die deze week uitgekomen is van ja. Disney en Square Enix van Final Fantasy. Maar ze hebben een soundtrack gemaakt van, van dat spel en die vind ik super vet. Oké. Okay. Ik ik ja, misschien... ja, je bent daar aan het zoeken. Misschien ja. komen we er zo meteen eventjes op ja, terug. Ja, Misschien komen we er even op terug. Ik heb uh, nog een gave plaat, namelijk uh, van Funkerman. Oeh. Vorige ja. week uh, draaiden we ook al een plaat, uh, Funkerman. You Cut the, uh, you cut the Love of uh, ja, the klopt. Source. Uh, de oude plaat van Kenny Steven. Dat heb ook heel vet gedaan. Ja, nou. Hij is lekker bezig. En gewoon met allemaal uh, ja, lekkere bootlegs, uh, gratis remixen. Ik zeg gewoon. Ja. Uh, yeah. We knallen het er lekker in. Gewoon let the music play bij Funkerman. In de Funkerman remix. Oh, ja. Dit is Zie het zometeen. Meer nieuwtjes, meer hits. En natuurlijk de charts. En wat denken van de tweede uur? DJ Dion Sydney, een uur lang non-stop in de mix. Hou me hier op jou 106.9, 104.5. Of kanaal 40 op Sigo. Dat je ook een beetje vroeger bij bent. Want de kaartverkoop van Mysteryland uh, is van start gegaan. Oh. Ja, Mysteryland is uh, dinsdag uh, begonnen met de Early Bird kaartverkoop. Oftewel de vroege kaartverkoop. Het grootste elektronische muziekfestival van Nederland wordt van 23 tot en met 25 augustus gehouden. Op het voormalige Floriade-terrein. Bij vijf huizen. En ja, meer dan 300 uh, artiesten verspreid over uh, 17 podia maken hun opwachting voor op het festival. De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt op de camping eh, verwachte organisatie bezoekers uit meer dan 100 verschillende landen. Ja, wat interesseert mij dan nou? Ik wil gewoon weten wie er komen. Niet, ja, dat, uh, ja de, de vrijdagavond van het festival is exclusief toegankelijk voor kampeerders. Oh, nou ja, dan... Uh. <laughs> dus, uh, ah ja, ik vraag of ik bij eentje in de tent mag slapen. Ja, van, ja, dan heb je toch nog een kaartje nodig, hè? Uh, ja, okay, ja, maar ja. goed. Uh, ik, ik, ik weet het ook niet uh, dan uh, Dennis. Uh, jammer. Ja. Maar ja. Over, over dus, uh, de kaartverkoop gaat binnenkort van start. Maar iets anders uh, leuks. Weet jij uh, van het uh, Eurovisie Songfestival... Wie Nederlands vertegenwoordigt? Nee. De tijd gaat nu in. Oh. Nee, je gaat duidelijk. Nee, het, het, het nou, Boeit maar ook geen ene fuck. Ik, ik denk dat de rest van Nederland het ook allemaal niet weet. En het ook uh, niet echt boeit. Maar als ik dan het nieuwtje binnenkrijg dat uh, de Finse de artiest Da die kennen we nog allemaal toch van Sandstorm? Tuurlijk. Ja, die zal zijn land vertegenwoordigen uh, tijdens het aankomende Eurovisie Songfestival. De 43-jarige fin noemt zijn deelname aan het muziekfestival een enorme eer. Ja, dat noemen ze het allemaal. Maar ik heb zo zin om deze te gekke ervaring met jullie te delen. Schrijft daaruit op Twitter. Ja, in februari zal de DJ drie nummers uitbrengen. Het feitse publiek mag dan in maart bepalen... welk liedje naar het Songfestival wordt gestuurd. Zanger Sebastian Rehmann zal de vocale verzorgen in de liedjes. Sandstorm was in 2000 een groot hit in Nederland en Vlaanderen. Het liedje bereikte een veertiende plek in de top 40... en later scoorde de DJ nog een kleine hit met de nummer Feel the Beat. is ook een lekker nummer, dat. Ja, maar hebben we verder nog wat ervan gehoord? Nee. Nee, nou ja. Ik nee, vind... Ja, meer bootlegs van uh, Sandstorm. Maar niet van hemzelf producties. Dus nee. ik ben heel benieuwd uh, wat dat... Uh... <laughs> ik zie het wel voor, wens je op het Songfestival zit, zit hij gewoon met zijn vocalen. Duh, duh, duh, duh, duh. Ja, nou ja. <tus> dan, dan heb jij wel gelijk een uh, ik, denk dat je, ik denk dat je de hele tent op zijn kop hebt. Maar ja... Wat zal het uh, moeten zijn of, uh, zo uh, ja, om zo'n festival met iedereen te bekoren? Ik moet dan al van DJ Popo denken, weet je. Die had ook altijd zelfs plaatjes. Somebody dance with me. Ja, maar die <laughs> ook altijd zijn eigen plaatjes rapten en inzong, weet je. Ja, het is een beetje ja, jaren negentig, net zoals scooter. Hype, ja, hype. Ja. Klinkt allemaal leuk, dus uh, nou We ja, wie, weet, wie weet dat Duitsland uh, scooter uh, erheen stuurt... Ja. Ik, Ik denk dat het wel los gaat. Ja, ja, zo. <giroen> Gewoon uh, Euro uh, Song Festival, de s Revival. Uh, het zou leuk zijn. Nou. Wordt vervolgd. Zeker te weten wat ook vervolgd wordt. Zo meteen Laat hebben we voor je klaarstaan uh, de charts. Laat maar nu eerst nieuwe muziek. En wat hebben we voor jou klaarstaan, uh, Dennis? Jij ja, je had een hele mooie. White Mode met Terminal is je al uit. Weet Vol, ik niet. Volgens mij uh, oh, nee, moet hij nog uitkomen. Hij kwam, kwam in mijn uh, promo mail, dus... Uh, ja, hij komt uit op uh, Revealed, uh, heb ik hem laten vertellen. Nee. The Green Room. Ja, maar ook op Revealed. Van... Uh, ja. Wat? Dat, uh, dat heb ik van mijn uh, Italiaanse vriend uh, gehoord, dus... Uh, nou ja, uh, wij hebben hem al. Het zal weer eens er niet. Uh, het zal uh, zie je het weer eens anders, niet anders zijn. Anders zou je het, het niet zijn. Dat zie ik anders zelf zie ook it, wel. zie je Nu, white mode exclusief hier met Terminal. de volgende Please turn off all electronic White mode. En terminal. Wat zeg jij, Dennis? Uh, wat, uh, jij mag ook wat zeggen. Hier. Hier zo, hier zo White mode. Hé. Huh? Oh, ben je er klaar voor? Helemaal. Dan is het kaart tijd. Laat die kaarten maar zien. Nou, ik heb de charts erbij gepakt. En alles was een beetje hetzelfde. Maar de overall chart die is toch uh, het leukste, Dennis, uh, deze week, denk ik. Want het is gewoon een uh, mixje van van alles... We beginnen gewoon bij de nummer 10. Dan vinden wij Sonny Fordera en Biscuits met insane. Go insane. Steven Dat wou ik net zeggen. Dus. Ja, deze vind ik heel goed. Maar Sonny Fordera vind ik al. Uh, laatst ze wel lekker bezig, go hoor. Heeft uh, Goede producties. Go Dat wou ik net zeggen. Insane. Op nummer 9 vinden we Gorgon City of Realm Records met Lake Shot. Dit klinkt ook uh, nasty nice ja, hoor. Nice. Weet je dat orgeltje? Ja, ja. ja, ook wel van. Ja, ook goed gekeurd. Ja, op mij, dat het ja, helemaal goed. Nou, acht, en op, acht, en acht, dan acht, oef, acht, ja, Camel uh, Fett uh, en Jim Cook met Braid. Hoeft niet gekeurd te worden. Die is gewoon standaard goed. Maar is er al een remixpakket van? Nee. Nog niet. Oh, oh je oh, je, uh, brengt me op ideeën? Nou ja, ik weet het niet. Maar ik vind deze plaat gewoon vet. Maar ja, zoals uh, met Camel Fett met Cola. Daar, daar was op een gegeven moment zoveel bootlegs ja. uh, vanuit. De, die kon je niet meer tellen. Die kon, daar kon je een heel album van maken. Dat zou ik net zeggen. Maar van deze nog niks. Oké, okay, we houden het in de gaten. Op nummer 7 vinden we Dario Datis en Jinnadu met Space and Time. Lekkere groovy. Of die defected, hè? Ik vind deze goed. De een lekkere groovy. Een shuffle. Ja, hier kom je wel in de party mode, hoor. Zes vinden we Elias en Barrientos met Shout op Toolroom Records. Maar daar kwam jij al een tijdje geleden mee. Hè? Een tijdje geleden? Ik denk al uh, twee, drie maanden geleden denk ik dat, uh, dat we deze hadden. Het zegt toch, een tijdje, een tijdje. Tij. Maar we zouden hele verse charge toch doen? <laughs> ja, sorry. Ja, een plaats waar jij al heel snel mee was, was Don Diablo en Kino Silva met King on my Castle. Ja. Die vinden we op nummer 5. Die gaat nu heel hard in de charts op, uh, op dit moment. Ook in de commerciële charts. En ik moet zeggen, eerst, de eerste keer dat ik deze hoorde had ik zoiets van... What? Maar ik ben hem steeds lekkerder gaan vinden en nu gaat hij steeds harder hoor. Ik vind het, oh. ik vind het een waardige koffer van het uh, Chanel. Zeker te weten. Maar op nummer 4 vinden we Martin en met No No of Repopulate Mars. Die stem. Dit is gaaf. Een beetje dieper, een beetje techy. Maar goed gekeurd, wij zien het. Op nummer 3 vinden we Art met Atlas. Maar die vonden wij goed, deze. Wat we nog zeiden, het doet een beetje aan uh, een trendspace teken. Ja, gewoon uh, openen. Spannende plaat. Tijd voor een spannend muziekje. Nou, de nummer 2 is uh, eigenlijk niet veranderd. Daar vinden we nog Rebuke met Alone Came Polly. Ja. Ja, dit vind ik het mooiste stukje zo. Ja, ik ook. Maar eigenlijk moet hier een remix komen. We moeten nog even wat... wat gewoon, gewoon eigenlijk dit zo... Ja, ik zie het al helemaal voor me. Ja, de, ik, we die, moeten je, even je, de zie, studio je, in. Je ziet die noot al om je, om je hoofd te heen vliegen. En dan nog uh, wel beginnen nummer 1 plek. Vinden we ArtPad met Upperground. Beetje trendy, dus. Ja, ook van uh, Art Bad, hè. Is het de B-kant? Ik weet het niet. Nee, ik vind Atlas beter. Dat wou, wou ik zeggen. Maar wat ik helemaal lekker vind... is deze nieuwe plaats van Marco Lee's Brokers. Dus misschien... Uh, wilde het niet lukken in zijn studio? Dat, dat hij gewoon alles uh, door de studio heeft gegooid? En toen kwam Je deze... weet het niet, hè? En toen kwam deze plaats tevoorschijn. Hm. Had in ieder geval uh, gelijk al het titel... Tot zover het eerste uur. See it. Zometeen meteen een uur lang non -stop in the mix the one and only DJ Dion City. Dus doe die story maar maar vast, hoor. Hij gaat zo opstijgen. See it in the house. See it sessions. Here we go. Marco Liss, Broken studio. Hey.